Mooi gecoverd is het nummer ooit is door Mark Elmond, weet je nog? Och, dat was in de jaren 80 of 90, daar wil ik even vanaf zijn. Maar deze oorspronkelijke opname komt uit de 1967, 1967. Tja, ik ga er zelfs van tot terug, kun je nagaan. The Days of Pearlie Spencer, natuurlijk David McWilliams. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show op deze tweede paasdag. We gaan... Uh, een uur lekker verwennen met prachtige muziek en een leuk onderwerp. Een reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf bij ons, blijf bij mij, blijf bij Go en LBS. F.A. David, ook zo'n one-hit wonder. We hadden het erover het vorige uur. En ook zo'n deun waarvan je denkt, hé, hey, dat was één hit... en daarna hoorden we niks meer van de lieden. Nou, dat is hier ook het geval. Ever David, maakte maar één hit. Words. En LBS, Luc, Bianca en Stella, onze buren met LBS... Lekker hitje uit 1979 alweer. Wij zijn hier gezellig aan de koffie. En uh, we gaan proberen de chocolade eitjes op te maken vandaag. Want we hebben hier nog een bakje staan. Het is niet al te veel meer. Want wij grazen wat af hier bij uh, Govhem Dus uh, ja, er liggen er nog een stuk of 15. Maar ik durf er vergif op in te nemen dat dat tegen 12 uur helemaal op is. Yeah Oh, ja, echt wel. Simply Red en Fairground en Genghis Khan ervoor. Een kinderliedje, Kaboutertjes uit 1982. Wordt hier gezegd in de studio, wat doe je nou? Oh, Frit, wat draai je nou een kinderliedje? Ja, laten we wel wezen, toen dit een hit was. Ja, ja was toch een hele grote hit ook hoor. En degene die toen met die liedjes meezongen van de Duitse band Gingis kan Trouwens, goed Nederlands gezongen. Uh, ja, Die zijn nu in de dertig, dus die zingen dit liedje natuurlijk nog mee. En dat zit dus in hun hoofd als het een beetje mee zit. Daarom zit het in de show. Een mooie, gouden herinnering. Straks, een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op en vroeg aan u, wat is voor u geluk? Hmm, Goeie vraag. Komt er straks aan over een minuut of tien niet langer wachten meer. Je ziet het niet, maar de stad die is van ons. Alles blijft verzacht keer op keer. Reflecties van de grachten lijken weer. Hetzelfde, maar de stad die is gewond. Hoe krijg jij het voor elkaar? Waar haai het goeren vandaan? Ik ben klaar met de vertrutting van de stad. Is er nog hoop voor de nacht De stad is van ons, ja, de stad is van ons, ja, de stad is van ons Vond ik innerlijke kracht. Het was donker, maar duister was het niet. Ook als ik geen cent te makken had, zonder zorgen in de stad. Het was licht, maar luchtig was het niet. Hoe krijg jij het voor? iemand het gordijn dicht. Ik van, god, we zitten lekker naar buiten te kijken, maar dat mag uh, dus niet. Het is ons niet gegund vandaag. Dus je hoort opeens, uh, nou dan weet je wat dat is. Het gordijn. En je hoort dwars door Michel Polnareff natuurlijk met La Poupée que Fénon. En Sophie straat ervoor met een zeer uh, mooi nummer, vind ik zelf hoor. De stad is van ons. Dat gaat natuurlijk over de grote stad en niet over de kleine stad zoals uh, Teneus of Hilst, maar uh, over Amsterdam en zo. Een uh, mooi urgent nummer. Zo werd had, uh, genoemd. Uh, we gaan het hebben over, ja, geluk. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging de straat op en die vroeg natuurlijk de mensen hem van het lijf. En uh, natuurlijk, bijvoorbeeld wat is geluk voor u? Hier zijn uw antwoorden. Geluk. Jeetje. Dat je elke dag uh, gezond wakker wordt en uh, je leven kan leiden zonder zorgen. Ja. Geluk is eigenlijk fantastisch fijn voelen met alles wat om je heen gebeurt. Dat is geluk. Oh ja, dat je zeg maar in tune ja. bent uh, ben met je omgeving. Dat ja. je erin past. Ja. Zoiets. Ja. ja, ja. ja dat is geluk. Kun je er een voorbeeld van geven? Op dit moment misschien? Mijn relatie. Ah. De relatie met je kinderen, met je ouders, met je familie, vrienden. Ik denk dat dat het is. Dat is ook echt een geluksmoment dan? Ja, je mag heel gelukkig zijn dat je ze hebt. Dat ze gezond zijn, dat ze bij je zijn. Wat is geluk? Dat is de vraag. En dat was een lichtvoetige vraag, zei. Je. Nou ja. je kunt er heel lichtvoetig op reageren van nou ja, je, ik, ik ben nu blij. Het is de niet schijnt. Ongedwongen vind dus ik wel een, een stukje van een vorm van geluk. Het is niet live, dus je kunt rustig geluk dat je gezond bent. Ja. Dus eh, dat, dat is dat nog steeds actueel. Hè? Nu, je ziet wat, eh, je kunt het ook anders treffen natuurlijk. Maar ik vind dat is geluk. Wat is geluk? tevreden zijn, blij zijn met wat je hebt. En kunt u dat nog verklaren? Wat heeft u? <laughs> uh, mijn man, mijn kinderen, gezond. Natuur, wandelen, kleinkinderen. Dat daar kan ik helemaal gelukkig idee. van worden. En daar ben ja. ik helemaal gelukkig van. ja Een ja. grote glimlach op je gezicht. En dat heeft u. want <laughs> Het is een ja, dus ik zeg het er maar bij. <laughs> Mooi dan, weer, wat moet je nog meer? Hè? Ja. Het is prachtig weer op dit moment. Ja. Als het nu zou gieten van de regen en de onweer... Waar haalt u dan het geluk vandaan? Gelijke even vragen. Ja, dat heb je of je hebt het niet. Of zeg ja. ik dan maar uh, om het slecht weer of het goed weer. Dat uh, maakt niet uit. Dat komt wel goed. Nou ja, ik loop ook zelf dat het interview in de stromende regen. Ja, tuurlijk, dat natuurlijk, dat bedoel ik zo. Geluk? Ja. Vrijheid. Vrijheid? Ja. Ja, dat is een goede. Ja. En kunt u daar nou een voorbeeld over geven? Ja, dat, uh, dat is nu heel erg aanwezig natuurlijk, hè? Sorry? Dat is in deze tijd natuurlijk heel aanwezig. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, dus dat uh, ja, vind ik soms lastig. Ja, Je moet gewoon naar je zin hebben, hoe dan ook, waar je ook bent. En hoe doet u dat? Ja, gewoon vrolijk proberen te zijn hè. En dat is geluk hè? Ja, of... natuurlijk. Vind ik wel. De geneugde is dus leuk. dus zonnetje, boodschappen doen, gewoon gezellig winkelen? Ja, op zoek naar een cadeautje voor iemand die zwanger is, dat soort dingen. Gelukkig kan dat nu. Ja. Winkels zijn open. Ja. Dus dat is eigenlijk wel geluk, toch? Ja, dat vind ik wel. Ja. Nou, gezond en uh, ja, Mira. dat ik geloof heb, dat is ook geluk. U zegt. Dat ik uh, een geloof heb. Ik ben je dus. dus Oké, okay. dat, dat is toch, een kleine goede. Uh, een, uh, een hoop heb. En, oh, precies, want het geluk zit in de hoop dan bijvoorbeeld? In de, ja. Wat het geloof ja. betreft? Ja, want uh, wij geloven dus, als je over dat. Ja, je wordt nu 70, 80 jaar en dan houdt het op. Maar de Bijbel zegt dat, je, dat de eeuwigheid in de mens legt. Dus. En daar kijken we naar uit. Dus kortom, als het bijvoorbeeld slecht gaat... Ja, En dat brengt ja, geluk. Ja, het samen te ja. ja, dat het, het tijdelijk is. Ja, wat is geluk? Voor iedereen anders. Uh, voor de een een hangmat waarin je lui ligt in een wezenloze stilte. Uh, liedje van Frank Boeien het antwoord. Maar dat is een beetje flauw. Geluk. Bij mij is in ieder geval dat ik nog een duim over heb na het snijden met een heel scherp mesje van de spitskool gisteravond. Uh, hmm. Ja, dat is puur geluk eigenlijk wel, toch? Ja, nou ja, ik vind ook gezondheid. Gewoon uh, dat, je, dat je werk hebt en als je niet meer werk hebt, dat je toch je bezigheden hebt. Dat ligt natuurlijk ook vaak aan jezelf. Je, hoe je, hoe je insteekt zit, of je een beetje zondig in het leven staat. Ja. ja als je natuurlijk alles tegenstaat, dan... En je bent heel erg alleen, dan kan ik me voorstellen dat je je niet gelukkig voelt. En hoe doet u dat met zonnig in het leven staan? Zijn er nog trucjes voor ja, Nou, dat is, gewoon, dat, dat is mijn karakter. Ja. Karakter, oké. Okay. En het zit ook gewoon een beetje mee, dat, dat scheelt ook natuurlijk. De vraag is, wat is geluk? Geluk is uh, vertrouwen hebben in jezelf en in God. Vertrouwen hebben in jezelf en God. En wat is eerst in, in jezelf of God? Wat staat voorop? Eerst God, voor mij. Eerst God, toch? Ja. ja. ja en dan ja, komt het vertrouwen in zelf misschien ja, daar meteen ja, wel ja, ja, vanzelf ja. achteraan. Ja, ja, ja. En voelt u dat elke dag? Of? Ja, alleen niet elk uur. Nee. nee. Dus dat, uh, dat wisselt wel eens, maar als ik uh, mooie teksten lees of, of mooie gebeden lees, dan komt het wel weer terug. En dat is een gevoel van geluk? Ja, ik vind van wel. Ja, ja. En liefde uiteraard, maar dat is bijna vanzelfsprekend natu uh, natuurlijk. Ja. Ja. Dus het is niet voorbehouden laten we zeggen, tot, tot zondag, tot een kerkdienst. Nee. Of tot kerstmis of paarse, zeg maar echt helemaal het hele jaar door. Ja hoor. Ja, ja. ja. Ik ben natuurlijk al op een leeftijd, ik word daar 64. Dat je alle dingen een beetje kan relativeren. En ja. niet overal in meegaan. Ja. Ja. Dat is, en daar, daar, daar, daar kan geluk uit ontstaan, Ja, denk ik ja, zo. Ja, ja. En ik ben het ook. Kijk, op dit moment. Mm, nee hoor, het glas dit... is bij mij uh, vrij aardig uh, half vol. Het kan variëren. Meestal, meestal half vol hoor. Lekker bezig blijven, lekker fietsen, uh, dingen doen. Ik kan ook in de tuin zitten en uh, zo maar lekker zitten kijken. En uh, denk ik, wow, heerlijk. Of in een boek, lekker boek. Ik werk ook nog. En uh, ja, nog wel, oktober schrijven we maar uit. Maar uh, ja, dus, <laughs> daar wil ik ook weer, ik ook weer, ik ook weer van. Daar wil ik ook weer blijven. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Don't oh, who would think a boy and bear could be well accepted it everywhere? It's just a Dat was diepgraven in mijn herinneringen, herinneringen, dit nummer. Alan Price samen met zijn set. En uh, natuurlijk Simon Smith... ...and his amazing dancing bear. En Madonna en Ford met Fever. Dat allemaal hier in de show. jongen wat een geweldig nummer. En wat een mooie herinnering hier zo. Uh, wij zijn hier bijna door de chocolade-eitjes heen. Hè? Ik zei het straks al, er lagen er nog een handvol... Of misschien wel twaalf of dertien. Maar we hebben ze zo'n beetje opgemaakt. Er ligt nog eentje. Een witte chocolade-eitje. Wat gaan we daarmee doen? Zijn daar fans voor? Ja, we gaan er zo meteen nog even, uh, denk ik, een uh, lucifertje voortrekken. Misschien moeten we dat maar doen. We were very happy, well, at least I thought we were. Can somebody tell me what's got in town? A house, a home, a family, and a man that loves her soul who'd believe she'd leave us to join the burlesque show oh, mannen van Supertramp hier bij GoFam op deze tweede paasdag. Tja. And it's raining again. En uh, Tony Orlando met Dawn ervoor met uh, Say, has uh, anybody seen my sweet gypsy rose? Een van de paar hits. Ja. a yellow ribbon around the old oak tree. Dat was hun grootste. weet je nog. Ja, kun je lekker dansen. Quick, quick slow en zo. Um, ja, het gaat een beetje regenen vandaag. Althans, als ik hier naar de voorspelling kijk kan een druppeltje vallen deze middag. Dus als je een plan maakt voor vanmiddag, dan moet je daar even natuurlijk rekening mee houden. Ga je naar Meubelboulevard, ja, dan zit je natuurlijk binnen. Maar zie er maar eens te komen. Zie maar eens een parkeerplaats te bemachtigen bij de grootste meubelzaak hier in Zeeuws-Vlaanderen. Gaat niet lukken, denk ik zomaar. Dus, nou ja, je kunt natuurlijk ook, zoals er straks al bleek uit de PZC, natuurlijk je meubels kopen op internet, want de internetshops zijn dag en nacht open. Maar ik misgun je natuurlijk ook dat uitstapje niet vandaag. Dus doe waar je zin in hebt. Maar zet in ieder geval de radio op GoFM. Ook in de auto, want daar hebben we ook voor jou de lekkerste muziek in. Heel zins vlaanderen en ook aan de overkant. Dus je kunt ons ver horen. Dus luister mee naar Snow Patrol. Beetje out of season, maar toch wel een lekker nummer. Just say yes.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 Yeah we'll For God's sake dear For God's sake dear For God's sake dear For God's sake dear Just say yes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 Dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van ja, de paas morgen van GoFM. De Little River Band aan het einde van de show. Ik dank je weer voor je gezelschap. Maak er een leuke dag van. de paasdag. En uh, ja, gewoon. Doe waar je zin in hebt. Um ik ben er volgende week zondag weer. Of aanstaande zondag eigenlijk, dat is het dan. hè. Aanstaande zondag om 10 uur bij GoFam. En ik hoop dat jij dan weer mijn gezelschap bent. Ik ben hier om 10 uur en ik hoop jij aan de andere kant om 10 uh, uur dus ook, maar ja, dan bij jou thuis of in de auto. Ik wens je nog een mooie dag. En tot de sluit van de show nog een mooi streepje: Isaac Hayes en Team From Cheft. Mooie dag.